1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De rechtbank in Utrecht heeft motoclub Hells Angels verboden. Alle activiteiten moeten worden gestaakt. De rechtbank is het eens met het Openbaar Ministerie... dat Hells Angels een gewelddadige organisatie is... die een gevaar vormt voor de rechtsstaat en de samenleving. De verdediging betoogde dat Hells Angels als geheel niet kan worden verboden... omdat de afdelingen los van elkaar opereren. Maar de rechter ziet dat anders.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 Irak heeft 188 kinderen van Turkse IS-strijders overgedragen aan Turkije. De kinderen zijn in Irak door hun ouders achtergelaten. Het is niet duidelijk of de ouders nog leven. In de groep zitten ook enkele volwassenen. Zij werden als kind in Irak veroordeeld voor een strafbaar feit... en zijn in de gevangenis meerdere jarig geworden. In Irak kunnen kinderen vanaf 9 jaar worden veroordeeld tot een celstraf. Na de landelijke OV-staking van gisteren... wordt er ook vandaag gestaakt voor een goed pensioen. De vakbonden hebben werknemers in onder meer de metaal-, bouw- en schoonmaaksector... opgeroepen 24 uur het werk neer te leggen. In Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen... zijn tussen de middag actiebijeenkomsten.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 Het weer vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Later vanuit het westen meer bewolking. En vanavond in het zuidwesten kans op een bui. Komende dagen wat meer bewolking. En af en toe regen. In het weekende wordt het een stuk zonniger en warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In cirkel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 Zo, het tweede uur is los. Daar zijn we dan. Dank weer aan de NOS voor het prachtige journaal. Ongelooflijk mooi gelezen ook in dit geval. <laughs> ja. We zijn toch altijd maar weer blij mee, hè? Dat we dat krijgen van die NOS. Dat, ja, uh, jongen. Zo, dan, maar even doorschakelen. Ja. Dus we allemaal dat, dat, notie uh, van kunnen ja, nemen. Ja, zodat ja, dat wij dat allemaal weten wat er in de wereld gebeurt. Maar heb ik die Boris Johnson nooit vertrouwd, hoor. Ik vind het een leugenachtige kopie heeft. maar... Uh, en dat moet dan straks de Engelse conservatieve partij gaan leiden. Nou, ik hoop niet dat die het wordt. Maar het is dit jaar twee keer over met mee, hè? Ja. Ja, de maand mei is bijna voorbij. En Theresa May ook. En, uh, met haar ook bijna. <laughs> het niet lang weer. Nou, Het tweede uur van ons programma is vandaag cultuuruur, dames en heren. Dus we gaan u meenemen naar de, om, de theaters uit de omgeving van Zandvoort. Niet in Zandvoort zelf, want dat er zijn andere programma's waar die agenda vaak genoeg naar voren komt. Dus wij, houden het bij, wij zoeken het wat verderop. Hogerop. Verderop. Uh, nou ja, weet ik veel. Nee, niet hogerop. Verderop. Verderop. Dus u krijgt nieuws van Beb straks... wat er in de omliggende theaters... zoals Beverwijk, Heemstede, Haarlem... en zo te doen is. Heb en je Capriera. Veel? En niet alleen binnen, en? maar ook buiten. Ook buiten Caprera. Ja, ja het, het blijft Boemel. droog. dus uh... Prachtige locatie ja, vind ik dat. Gek. Goed, zullen we maar beginnen dan? Laten we maar beginnen. Dan eerst nog even David McWilliams.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 David McWilliams. Een uh, plaat die uh, er eigenlijk vooral kwam, weet ik nog wel, in de jaren 60 door Radio Caroline. Want daar werd hij heel vaak gedraaid. En uh, ja, die stations die konden wel hits maken. Dat wel. En dit was er dus een van. En het is altijd moeilijk om, uh, om uh, dan bij de streaming-audiodiensten zeg maar, de, streaming de origineel te vinden. Want er staat er wel één. En dan krijg je zo'n zo zo remake. En ja, die Sorry hoor, maar die vind ik toch altijd, altijd minder dan het origineel. Maar gelukkig kon ik ook het origineel vinden. Dus vandaar dat ik u deze lied horen. de Days of Purdy Spencer van David McWilliams. Goed, um, het is mooi weer buiten. Ik wou er buiten zat zeggen. jongen, moet je die zon toch zien? Oh. Het een heel mooi weekend, dus dit is gewoon een preview. Oh, dat is een pre pre preview, pre preview van wat Common oh, Gate okay. uh, gaat. Ja, ja, wat komst? <laughs> Uh, make that the hè? Ja, oké. Okay, uh, nou, als het maar mooi wordt. Maar zondag heb ik lekker niks. Is dan wel lekker. Dan kan ik zondag heerlijk. Maar hm. Ik ga van alles voorlezen. Misschien ga jij zondag wel heel rap op iets af. Oh, nee, denk het niet. Nee, ik denk, ik denk dat zondag een tuindag wordt. Ja, ja, ja. ja. ja. Wordt het Echt 6,9. VFM.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 Iedereen is erover eens om Eva Krutze kun je niet heen. Met haar energieke verschijning, goede grappen en haar talent voor typetjes... is ze een jonge ster aan het cabaretfirmament. Die met niemand te vergelijken is in Caprera... kunnen we gaan genieten van haar grappen en haar muzikale talenten. Want in haar normale cabaretvoorstellingen neemt muziek sowieso een belangrijke rol in. Maar speciaal voor dit optreden heeft ze haar eigen band meegebracht geweldige recensies. Twee keer vijf sterren in de NRC... en het Algemeen Dagblad en drie keer vier. Ze is energiek, muzikaal en hilarisch. Ze heeft een volstrekt originele stijl. Haar onderwerpen zijn even komisch... als ze schrijnend zijn. En dat is natuurlijk cabaretten voeten uit. Eva Kruutzen, aanstaande zaterdag 1 juni. Capriera, de prijs is 22,50 euro. De aanvang is 20:30 uur. En uh, de het Hek, moet ik in dit geval zeggen, gaat al open om 19 uur. Een dag later, zondag 2, ook in Capriera, Calefax en Erik Vloemans. Het veelzijdige rietkwartet Calefax met de trompetvirtuoos Erik Vloemans brengen een gloednieuwe en swingende versie van Purcells beroemde barokopera Dida, Dido en Aneas. De klassieke tragedie van Vergilius krijgt een nieuwe lading in Dido en Anias, Een hercompositie van de opera door Raaf Hekema, Saxofoon van, dat is de saxofonist van Califax. Aangevuld met nieuw gecomponeerde songs van Erik Vloeimans. De luisteraar wordt meegevoerd door een mythisch verhaal... als in een muzikale Achbarit. Die gaat van barok naar jazz, via Calypso en klesmer en weer terug... In de uitvoering worden Califax en Vloeimaas vergezeld door leden van Vloeimans Topband, Catch Crash, Gooley Goetmoensen Bas en Jasper van Hulten Drums. Dat is dus ook uh, in Caprera, maar dan zondagavond. Dan gaat de deur open om 7 uur. De aanvang is ook om half 9 en de prijs is 27,85 euro. Maar u kunt ook nog morgenavond, vrijdag, overmorgenavond... vrijdagavond naar het Patronaat. Het Patronaat heeft dan Stephen Morrison Kelly Br Brieels. Nou, het is een hele, een hele Brielle's, heet die. Ja, artiesten als Stephen Morrison... die het oude zoolgeluid weer tot leven brengen... en er een nieuwe, opwindende eigen draai aan geven... Met zijn grote overtuiging en zijn passie voor het genre is hij in staat echt iedereen te verrassen en op sleeptouw te nemen. Stefan groeide op met de tunes Moves en Grooves van James Brown, Otis Redding en Marvin Gaye... maar ook met de harmonieuze klanken van de Crystals, de rock van de Rolling Stones en de teksten van Lou Reed. Zijn muzikale bagage kent een bonte mix van invloeden waarbij hij zijn eigen ingrediënten daaraan heeft toegevoegd. Steffens' grote overtuiging verrast en verleidt niet alleen de echte liefhebbers. Hij appelleert door zijn verschijning en zijn muziek aan een heel breed publiek. Het voorprogramma wordt vanavond verzorgd door Kelly Bryce. Uit dienstnaam kwam ik aanvankelijk niet. En Kelly Bryce is op haar achttiende begonnen met zingen. tijdens haar studie aan het Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten. Hier lag de focus meer op musicalsong. maar na haar afstuderen heeft ze ervoor gekozen zich meer te richten op haar eigen sound. En begon ze met het schrijven van teksten. Dus zij staat in het voorprogramma. Haar muziek is ook een akoestische mix van soul en uh, rhythm and blues. Kelly is ook deel van het Zoo Gospel Core. Waarmee ze met veel artiesten het podium heeft gedeeld. Zoals en hoe kan het met Olita Adams, Mariah Carey, Ladies of Soul en Waylon. Dus Kelly doet het voorprogramma en dat is aanstaande vrijdag. Patronaat, de zaal gaat open om half acht. De aanval is om. 8 uur en het is 15,50 euro. is allemaal wat blues. Stay away from me. Blijf bij me vandaan, blues. En dan hebben wij van de week thuis nog even heerlijk zitten genieten van de Blues Brothers. Nou, van de film dan. Jongen, wat heb ik weer gelachen, zeg? Niet te geloven. Wat een leuke film is dat toch? Uh, wat trouwens wel even een belangrijk onderdeel is, uh, dames en heren, als u het daarmee eens bent. Ik vind dat dit uh, eigenlijk hoort het ook een beetje in het nieuws, maar ik vind eigenlijk dat we er toch even iets over moeten vertellen. Uh, Beb. Ja. Want het is natuurlijk uh, schandalig dat het uh, Haarlemse gemeentebestuur meent. Ja. Uh, een aantal uh, monumentale bomen in ja. de Haarlem hout moeten kappen. ten behoeve van een parkeerplaats. Dat is natuurlijk te gek, te gek voor woorden. Mei 2019. Het is werkelijk je geld of je leven momenteel hè. Ja, het is echt geld. Het, ik, vind het, ik vind het zo schandalig. Ik bedoel, terwijl wij weten dat bomen keihard nodig zijn voor onder ja. andere de, de CO2-regulatie. Want bomen ja. hebben dat gewoon nodig. En die ja. geven de zuurstof voor terug. En als je dan nog eens een keertje kijkt in die Haarlemmerhout... wat dus echt nog een prachtig monomeel park is... Oh. Moet, dat, moet, moet dat gaan wijken voor een stel van die stukken blik? Nou, ik vind het echt te gek voor Inmiddels worden. hebben ruim in twee dagen tijd... Hebben ruim 18.000 mensen de petitie ondertekend. Ja. Dus goddanks staan we wel met z'n allen op. Ik ja. heb ook getekend. Ja, ik ga het ook doen. Ik, en, ik heb uh, al niet gedaan, maar Maar de wel. plannen zijn al ver gevorderd. En ja. nou heeft zo'n raadslid ook nog durven mompelen... Ja, er zitten wat fouten in de petitie. Alsof dat er nog toe doet. Ja. Ik ben uh, ongelooflijk benieuwd. En iedereen die hierop geattendeerd is... teken die petitie ook nog. Het ja, gaat over 69 ja. bomen. Ja. En, krijgen... en uh, het is echt te erg. En die krijg je nooit meer terug. Hè? Die krijg nooit meer terug. Nee, want ook nooit. het aanplanten van die nieuwe bossen... heeft natuurlijk wel iets, ja, iets hilarisch. Want we kampen met enorme droogte... En hoe gaan die nieuwe bossen nou zo razendsnel nou snel uit de grond komen? Ja. Want dan doen ze dat vaak, hè? gaan ze elders weer iets aanplanten. Ja. Nou, Je moet toch een keer beseffen dat bomen... en met name het soort bomen wat je in de Haarlemmerhout tegenkomt... Ja. dat dat bomen zijn die, die gewoon toch echt uh, 50 tot 60 jaar nodig hebben... om tot de huidige pracht te komen. Dat, dat ja. gebeurt niet in tien jaar tijd. Dat blijven tot die tijd allemaal dunne sprietjes. Nee, dat wordt nou. hem echt niet. En dat zijn echt monumentale bomen. Het bos is ook een rijksmonument. Ja, dus dus het, is, het is helemaal niet te geloven dat een, dat ja. een, uh, dat een Haarlemse uh, politiek... Ja. Uh, ...dit gaat, uh, gaat doen. Dit behoorlijk heeft doorgedrukt al hoor. Maar uh, goed, ik, uh, hij roept dan heel trots. We hebben inzichtelijk gemaakt wat de situatie is. Maar 18.000 mensen tot nu toe en haast u... ...ben ik toch benieuwd wat de Haarlemse gemeenteraad hiermee gaat doen. Ja, als ze dit uh, goed gaan keuren... Dan, uh, nou ja, dan denk ik dat het uh, vertrouwen in de politiek... wel heel erg slecht ja. gaat worden. Goed, dat even gezegd hebben. De, u kunt die petitie uh, tekenen. Ik, zie, ik zet even te kijken of ik zo gauw een, een adres ziet waar dat kan. Nou, kijk gewoon op, op petities. Dan komt u daar... Ja, hij als, staat op petities. Hij staat op petities. Ja. Dus als u op petities.nl kijkt of zo... Petities.nl en dan staat hij bovenaan... geen oh. auto's in de Haarlemmerhout. Precies. Oké. Okay. Nou, jij weet het helemaal goed. Ja, dus ik zou zeggen, dames en heren, als u het daarmee eens bent en uh, u vindt dat het, uh, die stukken blik nu wel genoeg ruimte innemen, dan uh, tekenen. Tekenen. Tekenen. Toch? Ja. Dan gaan wij weer naar de cultuur? Ook dat nog. Het patronaat. Aanstaande vrijdag, Rowan Hezen. De zaal gaat open om half acht. De aanvang is om half negen. Zweet, bier en zingende hossende menigte zijn een garantie... bij de show van Roven Heze. De naam Roven Heze is inmiddels meer dan gevestigd... want al ruim dertig jaar vinden in theaters feesttenten... clubs en op festivals hun feesten plaats ingetogen en uitbundig... melancholiek en feestelijk opzwepende, energieke liedjes. Polka's, eerste volk afgewisseld met gevoelige ballades. Met teksten waarin liefdevol leven van alle dag wordt beschreven... met grote onderwerpen als de liefde en de dood... teruggebracht tot het kleine van het dorp. De tickets zijn al in de verkoop, dus besnel snel. Rovanhersum en die tickets kosten 28 euro... aanstaande vrijdag in het patronaat in Haarlem. Zondag gaan we weer naar het patronaat als u daar zin in heeft dan is daar de exclusieve clubshow van The White Lies. 10 times a million. Aanstekelijke popsoms met een donker randje. Samen met andere heruitvinders van de New Wave, zoals de editors... schoot deze band in 2009 direct naar de top van de Britse indie scene. White Lies is in het bezit van een geluid dat gigantisch aanslaat bij het grote publiek... op festivals als Rock, Wertscher, Pinkpop, Glastonbury... Uh, ga maar eens naar. Met wapenfeiten als Death, Farewell to the Fairground... Bigger Than Us en Big TV heeft de band inmiddels een aardig cv opgebouwd... waarmee slepende anthems met een hoog meegezingehalte pronken. Nou, het is allemaal zeer... Uh, Dit is de echte clubshow die de Britse band zal spelen. Naast de grote festivals deze zomer. Want in april was de band ook nog in Nederland voor een aantal clubshows. Maar dat is alweer lang en breed achter ons. De verfverkoop is gestart. Dus aanstaande zondag patronaat aanvang 8 uur. De prijs is 28,50 euro. Woensdag de 5e. Kunt u naar Bloemendaal aan Zee, naar buiten dus? Want daar bij Woodstock hebben wij. Damien G. R. Gong Marley Pecks at a Wall Reggae Barbie Support. Wanneer je deze lyrics hoort? Nou, ik weet niet of je ze meteen herkent van mij. Op welke plek dan ook zingt vrijwel iedereen uit volle borst mee. Mr. Welcome to Jamrock sloeg Damien. G.R. Gong Marley, dat is de zoon van Bob Marley, in 2005 een regelrechte hit. En sindsdien is het een gerenommeerd artiest binnen de reggae-popscene. Patronaat Woodstock, de reggae-movement, organiseert op 5 juni dat de reggae-legende op het strand komt bij Bloemendaal. Damien G R. Gong Marley werd begin van zijn carrière... altijd gezien als een jonge veteraan. Maar nu kan hij zich rustig scharen onder de oude garde in de game. Zijn muziek maakt hij met hart op de tong... waarbij zijn liefde voor de muziek en cultuur duidelijk naar voren komen. Tot op deze dag... Zal hij de legacy van zijn vader voortzetten? In 2017 kwam zijn meest recente werk Stony Hill uit, een album waarin hij teruggaat naar de plek waar hij opgroeide. Volgens ons is er geen betere match te vinden qua locatie en artiest. Dus let op Woodstock Bloemendaal. Het tijdschema is dat het om 17 uur toegankelijk is. Van 17 tot 19 komt eerst Back Wall, dat is een DJ-set. Van 19 tot 21, Reggae Barbie is ook een DJ-set... en om 21 uur komt Damian Junior Gong Marley himself. Maar let u op, het tijdschema is onder voorbehoud. En Wat ik toch nog eventjes aan u wil vertellen... is in het geval van extreme weersomstandigheden... waarvan ik niet weet of die verwacht worden... maar dan behoudt Woodstock69 zitten het recht... om het evenement geheel of gedeeltelijk stil te leggen of anderszins aan te passen om de veiligheid van de bezoekers... de artiesten en de medewerkers te waarborgen. De afweging deze maatregelen te nemen ligt er allen tijden bij Woodstock zelf. En in het geval van deze beslissing uh, is er geen restitutie... of anderszins compensatie van de toegangsgelden mogelijk. Dus let goed op, het wordt hartstikke mooi weer. De prijs is euro om... Uh, DJ of uh, Junior Gong Marley te kunnen zien bij Woodstock in Bloemendaal. Maar u kunt ook nog na te kennen met Theater in Beverwijk. Maar dat doen we straks. Maar dat gaan we straks even bij. Dus zit met in wachten op dit dag. Dat heel Holland de Limbus -Lub. Dat heel Holland de Limbus -Lub. Ik heb de leven gewaar, vandaag die moest komen en op de nacht. Alles waar ik wou, maar wat ik nooit kreeg, is te duur of te vroeg of te laat voor mij. Wachten op succes en op die mooie dag, dat ik in de zon, in de cel verlaag. Ik woon, ik wil een beroep dat gevierd, dat nou doen en Ik lachte op de dag. Dat heel Holland limpers lood. Dat heel Holland limpers lood. Oh, zoveel dieren en zoveel energie. En aan iemand die me kent, zeg nou nee. Soms heb ik een dood, ik door al dat dier. En een vies gezicht, zet ik niet glaasje neer. Want kun je door het eten geleerd op hier. Hij vroeger maar door. Denk je denken, ik begrijp het niet, maar ik heb het nou. voor de die mensen Het is een kwestie van geluk. is wachten op de dag. Dat heel Holland-Limbus lukt. Dat heel Holland-Limbus Want de kun je dan en dan een dag. Mooier dan de rest. Op de bühne met een metropoolorkest. De loonige verstroor, die wil nog gaan. Let's give our all. Het was toch vrijdag, hè? Ja, dan moet je vredigers dus naar het patronaat. Nou, in de Arnhem. Dan hoor je dit. Maar ja, waarschijnlijk zullen ze dit ook wel spelen. Po. Azen, heerlijke mensen, komen uit uh, Horst Amerika in uh, Limburg. Ja, daar komen ze vandaan. Prachtig. Maar, uh, dus, uh, ze kunnen wel blijven lullen, maar waar uh, gaan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 Mei 2020. De D66-fracties stellen dat deze kwartiermaker hard nodig is met veel bevoegdheden die veel maatregelen in korte tijd kan nemen. Want de voorbereiding is dusdanig gekort dat er geen ellenlange procedures plaats kunnen vinden. Het in goede banen leiden van de bezoekersstromen tijdens dit evenement kan belangrijke en waardevolle lessen opleveren voor de toekomstige mobiliteit in de regio in het algemeen en bij evenementen of mooie zomerse dagen in het bijzonder... al dus de fracties van D66. Dinsdagavond heeft de politie twee auto-inbrekers aangehouden... op de Rijksweg A9 ter hoogte van Badhoevedorp. De verdachten kwamen in beeld na een auto-inbraak... die ze hadden gepleegd op de Bloemlaan in Bentveld. De melder van deze inbraak, tevens de eigenaar van de auto... betrapte hen op daad rommelend aan zijn Porsche... Onmiddellijk belde hij 112 en de politie kwam ter, plake, spra, nou, ter plaatse. Er bleken reeds één koplamp en een stuur uit de auto verdwenen te zijn. De verdachten waren gevlucht, maar zijn dus uiteindelijk aangehouden op de Rijksweg A9, ter hoogte van Bathove wat, wat zijn dat dan voor joh? Dan gaan ze een koplamp en een stuur eruit. Dan neem je toch die hele auto mee? Nou ja, ik weet niet of ze dan nog sneller weg waren geweest. Ze zijn aangehouden. Toch verzoekt de politie nog inwoners van Bentveld. Als u bijvoorbeeld uw hond uitlaat, even goed rondkijken. Want er worden nog steeds auto-onderdelen vermist... en mogelijk zijn deze door de inbrekers achtergelaten. Misschien hebben ze zonder weg er wel uitgegooid. De politie zoekt zelf ook. Uh, natuurlijk, als u iets vindt, het gewone nummer 0900 8844. In Emuiden is een 29-jarige man maandagavond aangehouden. Hij had drie vrouwen met een luchtbux beschoten... De vrouwen liepen rond 22 uur met elkaar over straat... toen zij vanaf een balkon werden beschoten met een luchtbuks. Een van de vrouwen werd bijna geraakt. De politie werd ingeschakeld en wisten de man aan te houden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Haarlem. Tot zover wat regionaal nieuws van vandaag. Woensdag 29 mei. Nou, ik heb nog wel iets wat er even achteraan kan. Ja, vertel eens. Ja, want ik kreeg net nog een berichtje binnen. Dat zijn toch allemaal belangrijke zaken. Ja, ja, je, je zit wel echt aan de hotline, hè? Ja, wat heb je Ik zit hier aan de hotline. Ja. Nou, het is eigenlijk al een tijdje bekend, maar ik vind wel dat het eventjes uh, bericht uh, ja. verteld moet worden. Ja. Namelijk de 24 uur van Zandvoort. Ja. En uh, dat uh, vindt plaats op uh, 15 juni. Namens ja. heren. En dan kun je, heb je de gelegenheid om in 24 uur tijd... Uh, heel 30 activiteiten uh, in Zandvoort uh, in slechts 24 uur te ervaren. Het festival Hart op het uh, badhuisplein is het perfecte verzamelpunt voor een dag van ontdekkingen. En je vindt hier alle programma-informatie. Uh, en uh, de gouden tips vooral ook om je 24 uur Zandvoort tot een succes te maken. En weet je wat nog leuker is, Pep? Nou, nou, nou. Ja, ik, dat, dat ons prachtige radio, Suzanne eh, ZFM Zandvoort, daar ook aanwezig is. Dus u kunt ook nog eens een aantal mensen van ZFM in het wild zien. Nou, is dat niet prachtig? Ja. 15 juni is het dus. Allemaal eh, op, rond, eh, op en rond het badhuisplein. 24 uur. Van Zandvoort. Jawel. Het is ook wel een cultaankondiging, Ruud, Rutte. Dat is toch prachtig. ZFM ja. luncht. Daar zijn, zijn we weer goed bezig. Bij Zandvoort, Wat een stuimde hele cultuur. Ja, doe dat maar. Weer of weer. weer. Zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt in de middag maximaal 18 graden... bij een zwakke tot matige zuidelijke wind... Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de avond is het zuidwesten kans op een bui. Donderdag, morgen zijn er wat meer wolken met lokaal wat lichte regen. Dan wordt het wel al bijna 20 graden, want de temperatuur loopt op. Vrijdag is er alweer wat meer zon, want in het weekend wordt het een stuk warmer. Ongeveer 26, er wordt zelfs gewacht gemaakt van 27 graden. Deze weersvoorspelling was van Weerplaza. zij ik op zich hebben zand voor Natalie Cole. Wie? Swingend. Ja, Natalie Cole. Natalie Cole, de dochter van uh, Ned King. Hè? Ja, Ned nou, King. ook al niet meer onder ons, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het is toch zielig galm. Goed, nou, laten wij ons weer bezighouden met cultuur. Doen wij. Er is die gitarist weer. Laten we lekker een beetje spelen. ga ik u vertellen dat in het Kennemer Theater in Beverwijk... aanstaande zaterdag 1 juni, smiddags om drie uur... En een tweede voorstelling, s'avonds om half uh, 19.30, half 8... in de grote zaal de live dansschool is met DanceBase 2019. Een grootse en allesomvattend onderwerp... waarin dansschool DanceBase zich weer van haar beste kant laat zien. Leven heeft gelukkige, vreugdevolle en leuke momenten... maar ook verdrietige, teleurstellende en onomkeerbare momenten... Laat je dus meeslepen door de talentvolle dansers van DanceBase... die aan dit alles uiting gaan geven. Je kunt het zien. A ah, 14,50 euro, twee voorstellingen aanstaande zaterdag. Kennen met theater, voorstelling om 15 uur s middags... en om half acht s'avonds. Vrijdag, 31 mei, half acht Een radicale muzikale bewerking van Tsjechovs klassieker Een kersentuin. Daarin zien we Ljubov, dat is Jul eh, Vrijdag, in de laatste hallucinante momenten van haar dood. Deze aan lager wal geraakte adellijke dame klampt zich vast aan alles wat er niet meer is. Langzaam verliezen de grip op haar herinneringen, hoogte- en dieptepunten flitsen als een grillig en muzikale revue-requiem aan haar voorbij. Het onder ogen komen van een eigen verval leidt tot een pijnlijke confrontatie met het verleden dat zij zo idealiseerde. Het wordt gespeeld door Vrijdag, Laurien van Rijswijk, Tim Hammer, Roel Goedhart, Eva Tra, Beppi Schalke en Alexander Schuitema. De regie is van Mart van Berkel, de muzikale leiding van Tijn Wiebenga en het kostuum of ontwerp van Eleferia Lavdaki. Toneelschuur. De prijzen zijn 19,50 euro en de aanvang is dus om half negen. Dan is de voorstelling dus rep u naar de toneelschuur. Ook toneelschuur en dat is dan dinsdag 4 juni om 8 uur. Dan zien wij de begenadigde actrice, veelzijdige zangeres en slimme cabaretière Yvonne van den Erebeemd. Met haar voorstelling Sirene waarin ze onder andere in de stad Schouwburg het brandalarm liet afgaan. Het is een voorstelling van, uh, met een ontruimingsoefening in één. Zo maakte een groot publiek op ludieke wijze kennis... met de warmboedige Limburgse fury. Haar tweede programma Bronst gaat over dierlijke driften... beestachtigheid die onder onze deftige dasjes schuilgaan. Als Bronst een natuurdocumentaire zou zijn... dan was die van een paradijsvogel... En dan maakt uh, rare sprongen, zeker als die zich willen voortplanten. Dat is dus aanstaande dinsdag 4 juni, 8 uur, ook toneelschuur. En dat is dan even kijken, aanvang half 8. Normaal is het 18.50, maar een cultureel jongenpaspoort 14.50 en studenten ook. Een mededeling, want... Oh, jij wil door. Ga maar door. Ja, het is een mededeling die eigenlijk wat draagt, hoor. Het gaat over het evenement Haarlem, 775 jaar. Dan komt de grootste band van Nederland nog een keer terug... met een optreden in de stad. Honderd, honderden muzikanten zullen in de stad een mini-concert geven... om te vieren dat de stad jarig is. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat het een groot succes gaat worden. Het voormalig bestuur is bij elkaar geweest. Er is een nieuw unaniem besloten om in 2020 volgend jaar dus deze editie te lanceren. Staat geheel in de teken van Haarlem 775 jaar. Menigwereldstad wereldstad heeft een eigen popsong dat, we, euh, popsong. dat willen wij ook en daarom zoeken wij. Een nieuw catchy rocknummer. Iedereen die denkt een pop rocknummer over Haarlem te hebben of te kunnen schrijven in het Engels of Nederlands. Nodige, worden uitgenodigd deze in te zenden. Dus let u op. Nieuwe editie 2020. Haarlem bestaat 775 jaar. De grootste band van Nederland. Maa, Zondag inderdaad een mooie dag te worden, dus is uh, het een toepasselijk liedje. alvast voor beschouwing op wat er zondag ons te gebeuren staat. Mooi weer. Lekker. O, fijn. Uh, we hebben nog een stukje cultuur. Ja, een brokje cultuur hebben we nog. De gitarist, ja, daar is hij weer. Ja hoor. Een man he, die er altijd bij we is. He. Ja, elke woensdag zit hij zijn vingers blauw te spelen. Die kerel. Nou, vertel Bep. Dan ga ik er nog dwars doorheen praten ook. Ja, dat is het erge van Dat is het erge, maar dat <laughs> heb <heeft> je <het> muzikant <laughs> vaak hoor. Ja. Maandag 3 juni is in de pletterij op de Lange Herenvest in Haarlem om half negen. Anderson, Benning, Glerum en Van Kemenade kwartet. De Amerikaanse trombonenspeler Ray Anderson. samen met de, de drumlegende Han Benning, bassist Ernst Glerum en altsoxfonist Paul Kemenade. Gaan u vermaken in de pletterij Lange in Haarlem. Donderdag 6 juni, volgende week donderdag, is Lennet van Dongen te bewonderen in de stadsschouwburg van Velzen. Tussen kwart over acht avonds en kwart over tien, en u wordt gewaarschuwd geen pauze, neemt Lennet van Dongen u mee in haar theatervoorstelling De Paradijs Kleier. Vorig seizoen maakten ze een uitstapje naar de musical VAMOS. En het jaar daarvoor leverden ze wel haar beste solo tot nu toe af met tegenwind. Maar dit keer dus met de paradijskleier. De cabaretier en comédienne in haar combineerden als nooit tevoren een feel-good cabaret van de bovenste plank. Dat belooft wat. Lennet laat op hilarische wijze haar publiek weer verliefd worden op hun... Eigen leven. En het motto is: saai is het nieuwe spannend. Deze voorstelling komt terug in uh, volgend jaar, het nieuwe showseizoen, dus uh, theaterseizoen, op 5 maart. Maar is nu dus al te zien: donderdag 6 juni aanstaande. Grote zaal en de prijzen zijn vanaf 27,75 euro. Aanvang kwart over 8. Het Verhalenhuis in Haarlem zit vol zinvolle verhalen... die meer dan de moeite waard zijn om te horen, te zien en te ervaren. Kun je je verhaal kwijt, even op verhaal komen... of er naartoe gaan om eens geprikkeld te worden door het verhaal... anders dan je gewend bent. De eerste dinsdag van iedere maand organiseren... Kennemerhart, Hart, Zorgbalans en de Seniorenclub Haarlem... een zinvol programma met film, muziek en theater. Voor iedereen. Dinsdag aanstaande 4 juni is dat Joodse muziek en verhalen... geverteld door Erik Citroen. Hij ontdekte de kracht van de oeroude verhalen... zeker verhalen uit de Joodse traditie... want die bieden een schat aan vertellingen. Rijkdom, armoede, wijsheid en dwaasheid, leven en dood. Hij neemt u mee met zijn sterke expressie... Van de wereld van sloebers en vredekoningen. Maar gaat u toch gewoon vooral kijken. Het Verhalenhuis in Haarlem is in de Van Egmondstraat 7 in Haarlem Noord. De wacht wordt gezongen. en het is een voorstelling waar u glimlachend weer vandaan zal gaan. De toegang is slechts 7 euro. Nou, dit was uit grote keus van het cultuuraanbod mijn laatste setje voor vandaag. Heel veel plezier dit weekend en. Uh, wat cultuur betreft, gaan we volgende week weer verder kijken. Zo is dat. En zo mooi getuimd. Goh. Ja, een beetje drummer moet zijn, hè. I'm gonna shine like never before It ain't gonna rain on me no more cause my baby's coming back to me Hey, did you see my rain in the river sinking down ever further out of sight for each drop of rain that fell on my face, I know we'll share a sweet Breeze, Cause she'll be back in my arms tonight Well, the rain kept dripping, drip, drop, dripping All the while she went away But all that's stopping, no more drip, drip, dropping Now she's home to stay So there's why I say, oh, did you see? My wrinkled in the river sinking down Ever further out of sight That's cause she'll be back in my arms tonight Drippin', drip, drop, dripping, drip, drip. all the while she went away. But all that stopping her drip, drip, dropping, now she's home to stay. So that's why I think I'm gonna throw my raincoat in the river, gonna toss my umbrella in the sea. The sun's gonna shine like never before. It ain't gonna rain. baby's coming back to me. me. Whoa -oh, -oh, oh, my baby's coming back to me. No, no, no, no, no, no, no. My baby's coming back to me. Raincoat in the river. Wie doet het nou? Je regia zit in de rivier gooien. Dan ben je nog, ben je nog gek bezig. Zouden wel mm. kijken of waterdicht is Ja, dat wel. Ja, ja, Nick Low hoort ja, dit ja. Nick Low. Ja, maar je zou het nou, ja. toch achteraf moeten. Ja, dat is dan ook weer waar. <laughs> dat is ook weer waar. Ik denk dat dit de laatste plaat gaat worden. Wel gevoelig. En mooi. Ja. Dit is Keen. De rainy roads are en het heet bad shaped. Many the lives we And uh -huh. Ja, je bent uh, een andere stand. Dus met een beetje veel uh, pompeus en zo. Maar mm -hmm. dit is helemaal uitgekleed. Lekker akoestisch. Mooi. Uh, het is nog maar, maar 2013 uit uh, live opgenomen in uh, The Roundhouse. Pff, 2013 dus. En het liedje heette Bad Shaped. En bad dan als B-E-D, hè. Dus je bed, je bed. Niet dat het slecht is, maar het is je bed, bed, bed. Dan weet je het weer. Hè? Dan is het alweer klaar. Dan hebben we het weer gehad. Dan gaan we de zon in. Dus, Beb. Wij danken u voor het luisteren. Ik dank jou voor al je bijdrage. Ik, uh... Hartelijk dank. Ja, u. Gezellige dag, muziek. U. En ik dank u luisteraars dat u uh, bij het boterhammetje gezellig naar ons heeft kunnen luisteren. Zo is dat. Ik wordt geluncht vandaag. Ja, oh. en morgen lunchen we weer. Maar dan met Roy en... Uh, Vrijdag met Roy en uh, Greet. Dus dat wordt uh, nog een paar leuke dagen. Wat ons betreft, en wat mij betreft, tot maandag. Doei. Betreft tot Woensdag. Doeg. Doeg.